7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse premier May heeft vlak voor de belangrijke stemming vanavond... over het brexitakkoord aanvullende afspraken gemaakt met de EU. De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk wettelijk bindende garanties... dat het land niet nog jaren in douane-unie met de EU moet zitten. Zo'n zogenoemde backstop is eerst wel nodig... om de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open te houden na de brexit. Volgend jaar moet er een definitieve regeling zijn.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 Oudbevelhebber van de landmacht Cousy is overleden. Cousy stond van 1992 tot 1996 aan het hoofd van de landmacht. Hij was ook bevelhebber tijdens de val van Srebrenica in 1995. Oudbevelhebber Hans Cousy was 78 jaar.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 De dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel is veroordeeld tot levenslang. Een medeplichtige kreeg 15 jaar cel. De Franse Syrië-ganger liep vijf jaar geleden het museum binnen en schoot vier mensen dood. Zijn medeplichtige had het wapen geleverd. De twee werden vorige week al door de rechtbank-jury schuldig bevonden. Het weer bewolkt, soms wat regen, veel wind. Aan zee stormachtig met zware windstoten. En het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond vanuit het westen veel regen. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het Ennewasjournaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB Op de A7 Hoornzaandam, tussen Hoorn en Purmerend Noord 4 kilometer file, Op de N247 Hoorn Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Volendam en Broek in Waterland En tot zover de verkeersinformatie U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs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 Het ah. zo.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 Watch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 Het woord heeft het. En jij beleeft het.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 to hear your voice just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 Just a rain in the morning air, dark shadows